Zes uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. 15 procent van alle huizen wordt met verlies verkocht. Vestia-baas betaalde zes ton met zakelijke creditcard. En Het aantal files is opnieuw afgenomen. 15 procent van alle verkochte woningen is dit jaar verkocht met verlies. Dat blijkt uit cijfers die het kadaster heeft verzameld op verzoek van de NOS.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 Staal was jarenlang de bestverdienende directeur van een woningcorporatie. Zijn salaris was de afgelopen jaren opgelopen tot bijna een half miljoen euro per jaar. De gemeente Haren had op de dag van de rellen wel voorbereidingen getroffen voor een alternatief feest. Maar dat feest is ochtends afgeblazen. Dat zegt burgemeester Rob Bats vanavond in het EO-programma De Vijfde Dag. Artiesten, beveiligers en podiumbouwers stonden op 21 september standby, Maar ze werden ochtends afgebeld. Bad zegt in de vijfde dag dat hij dacht de juiste beslissing te hebben genomen. Duizenden reilschoppers richten later die dag voor ruim een kwart miljoen euro schade aan in het dorp. Aanleiding was een aankondiging voor een feestje op Facebook. Dat werd gekaapt en omgedoopt tot project x Haren. Er waren het afgelopen jaar weer minder files dan het jaar ervoor. Volgens de ANWB komt dat door verbeterde infrastructuur en de economische crisis. Vooral in de regio Amsterdam nam het aantal files af. De afgelopen zes jaar is het aantal files daar gehalveerd.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 In de Limburgse bouwfraudezaak zijn ook in hoge beroep werk- en celstraffen opgelegd... die verschillen nauwelijks van de straffen die de rechtbank eerder oplegde. Het gerechtshof veroordeelde medewerkers van bouwbedrijf Jansen de Jong en een aantal ambtenaren. Volgens het Hof hebben de veroordeelden giften uitgedeeld en aangenomen... in ruil voor opdrachten of vertrouwelijke informatie. Het Hof oordeelt dat door de omkooppraktijken... het vertrouwen in de integriteit van de overheid ernstig is geschaad. In België zitten door een cellentekort bijna 2700 gevangenen gewoon thuis. Ze zijn naar huis gestuurd omdat er geen cel voor ze is. De maatregel geldt voor gevangenen die tot maximaal drie jaar zijn veroordeeld. Van deze groep komen de gevangenen met een straf vanaf zes maanden op een wachtlijst voor elektronisch toezicht. In de Belgische gevangenissen is plaats voor 9600 gedetineerden. Om het tekort op te lossen worden er cellen bijgebouwd en het elektronisch toezicht uitgebreid.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 Oud-minister Willem Vermeend is commissaris bij Mitsubishi. Hij heeft zich ervoor ingezet om het kantoor naar Limburg te krijgen. Het weer vanavond eerst nog regen, maar vannacht is het, behalve in het zuiden, droog. In het noorden en midden klaart het op en kan het een graantje vriezen. Morgen begint de dag koud met wolkenvelden en zon. In de middag gaat het vanuit het westen regenen en trekt een zuidenwind flink aan. De maxima liggen morgen rond 8 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een file op de A13 daarna richting Rotterdam. Tussen Delft en de afrit Berkel en Rode Reis. 4 kilometer door een ongeluk.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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex, resultaat geld. Het NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Zeven minuten over zes. We beginnen met dat nieuws over de huizenverkoop. Wat je er zelf voor hebt betaald, krijg je er niet zomaar meer voor terug. Want het kadaster berekende voor de NOS dat dat dit jaar bij bijna 14.000 woningen het geval was. En dat is dan bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. Dennis Ballem is makelaar in Lelystad. En hij laat verslaggever Peter van den Meerschout zo'n huis zien dat met verlies verkocht is. Pak hem er even bij. Dat is deze woning. Hier in Lelystad. In Lelystad. Um... Rijtjeswoning ziet het eruit. Ja, hoekwoning. En op, op zich een vrij grote woning, 140 vierkante meter. met uh, een tuin erbij, natuurlijk. Ja, ooit aangekocht 235.000 euro. Uh, dat is onder de bij vijf jaar geleden. En ja, die mensen die, uh, die zijn nu gaan verkopen. Uh, die is voor 180.000 euro verkocht. Wat een verschil. Ja, dat is Ja, dat is, dat is veel. Uh, maar deze woning moest dan wel snel verkocht worden. Dus dat betekent dat je ook met je prijs vrij scherp moet zitten. Want wat is dan het uiteindelijke verschil geworden... tussen toen, vijf jaar geleden, aankoop en nu, een anderhalve maand geleden, verkoop? Nou, als je het over de, uh, uh, het financiële hebt, uh, hun hypotheek was 255.000 euro. Nou, en voor 180 uh, verkopen, dan zit je zelf rond de 75.000 euro. Ja. Een van die nou, 13.899 gevallen waarvan de woning moet worden verkocht en uh, minder opbrengt dan dat die ooit in de verkoop heeft gedaan. Is dit nu een uniek geval? We zitten hier in Lelystad, we zitten bij uh, een makelaar, Dennis Balm. U bent eigenaar uh, van die makelaar, Hermes. Nee, absoluut niet. Uh, er wordt veel onder de prijs verkocht nu. Uh, als je wat wil verkopen, dan moet het een woning zijn die representatief is uh, en voor een marktconforme prijs. Maar dan is dit wat we hier nu zien op die webpagina van u... met het mooi wel dat rode bordje eroverheen verkocht. Het is een, het is een woning uh, die uh, nou, heel, heel, heel gangbaar uh, licht, wit. Uh, er zit een, een houten vloer in. Het is niet iets waar je denkt van nou, uh, dit is het allemaal niet waard. Nee, maar dat zijn de juiste woningen die je op dit moment verkoopt. Uh, dus een woning die af is, waar mensen zo in kunnen... Um, er is misschien een, kleur, een andere kleur op de, op de muur. En voor de rest uh, uh, een normale prijs. En, en deze prijs, uh, dat is een normale voor, voor de markt op dit moment. U hebt hier in, uh, in dit stuk van Lelystad... Uh, tussen de 70 en de 75 woningen uh, in uw portefeuille zitten. Dat zijn woningen die bij u hier te, uh, te koop staan. Hoeveel van die woningen uh, zijn er nou zoveel in prijs gezakt... net als deze die we hier nu zien? Um, er zijn woningen die we thuis het verkoopproces in, in prijs hebben verlaagd. Er zijn ook woningen die we recent in de verkoop hebben genomen... en meteen goed uh, geprijsd hebben. Dus, dus, he, dus ook laag. Uh, ja en, en alles is eigenlijk wel naar beneden gegaan. Er zijn enkele woningen, misschien is dat 10, 20 procent... die nog steeds uh, hoog in de prijs staan. ja, en Dat zijn dan toch klanten die, die niet zo heel veel haast hebben. Dennis Ballem was dat makelaar in Lelystad. Volgens de Amerikaanse senator Harry Reid is de kans op een akkoord over een nieuwe begroting zo goed als verkeken. Reid is de leider van de Democraten in de Senaat. Hij is betrokken bij de onderhandelingen. Ze moeten in Amerika eigenlijk voor dinsdag een akkoord bereiken met de Republikeinen. Anders wordt er automatisch bezuinigd en gaan de belastingen omhoog. Tenminste, dat schrijft de wet voor. Correspondent Wouter Zwart in Washington. Wouter, een, een politicus als Reid die zo'n analyse geeft... dat kan natuurlijk ook tactiek zijn. Absoluut. Ik denk ook dat het tactiek is. Maar ik denk ook dat het puur organisatorisch ook wel klopt. Kijk, je hebt ook nog dat andere huis dat meedoet. Het huis van afgevaardigden. Die moeten ook beslissen over zoiets. Nou, dat huis is nog steeds op kerstreces. Het heeft minstens 48 uur nodig... om uh, terug te komen mocht er over iets gestemd kunnen worden, maar er ligt dus nog helemaal niets om over te stemmen. Dus dat wordt sowieso al moeilijk. En ten tweede, natuurlijk is het ook strategie. Hè. de democraten en de republikeinen praten vrijwel niet met elkaar, maar ze geven elkaar ondertussen in allerlei steden zelf voortdurend de schuld dat de ander niets doet. Dus ook Reid zegt niet alleen: hè, de deadline kan niet eens gehaald worden. Hij zegt vooral ook: en dat komt door de besluiteloosheid van die republikeinen. Ja, de vraag is natuurlijk of hij ze daarmee in zijn kamp lokt. Het IMF waarschuwt ook vandaag voor, voor grote gevolgen als het, als het niet goed gaat. Wat, wat verwacht je de komende dagen nog? Nou goed, alles ligt natuurlijk op zich nog open in theorie, maar het wordt absoluut moeilijk. Kijk, het probleem blijft gewoon dat beide kampen fundamenteel van mening verschillen. De Democraten en president Obama het Witte Huis, die willen per se dat rijke Amerikanen meer belasting gaan betalen. Zonder die voorwaarden kan er eigenlijk over niets gesproken worden. De Republikeinen, die weigeren dat. Fundamenteel willen die geen belastingverhoging voor de Rijken. En die willen juist meer gaan korten op de andere kant... op de overheidsuitgaven, op bijvoorbeeld sociale voorzieningen. Nou, daarover willen de democraten eigenlijk weer niets horen. Uh, nou, daar heb je dan ook nog eens president Obama tussen zitten... die zelf ook heel erg aan zijn punt vasthoudt. Nou, dan zie je wel ongeveer hoe het op slot zit op dit moment. Ja, en die uh, is onderweg hè, vanuit Hawaii... waar hij ja. op vakantie was naar Washington. Mm -hmm. Kan hij nog ja, ijzer met handen breken? Nou, dit is echt moeilijk, ik moet het eerlijk zeggen. Hij heeft gisteren nog, voordat hij vertrok uit Hawaii... even gebeld met alle onderhandelaars die hierbij betrokken zijn. Nou, daar is eigenlijk bijna niks uitgekomen. Ja, en als je gewoon kijkt, dit euvel van budget en belastingen... is geen probleem van gisteren of vandaag. Dit speelt al een paar jaar, wordt eigenlijk steeds vooruitgeschoven. Vorig jaar heeft Obama de Republikeinen in de onderhandelingen... nog veel meer geboden dan hij nu doet. Zelfs tot het punt van, oké, okay, nou, vooruit dan geen belastingverhoging voor de rijken... En toen ook wilden de Republikeinen, wilden het niet. Nu zegt Obama, kijk, die belastingverhoging voor de rijken... dat is een belofte die ik heb gedaan voor, tijdens de verkiezingen. Daarmee heb ik gewonnen. Die belofte kan ik niet breken. Dus ook Obama houdt keihard aan zijn punt en wil geen millimeter wijken. Nou, Dan weet je ongeveer wel hoe verschrikkelijk moeilijk het hier ligt. Wouter Zwarte, interessante dagen voor jou. Om te kijken of daar een klein beetje beweging in komt... of dat het zo blijft als nu. Dank, Wouter Zwart vanuit Washington. Straks een jaartje ertussen uit voordat je gaat studeren. Dat uh, is al jarenlang gangbaar bij geslaagde middelbare scholieren. Alleen de vraag is, ook de komende tijd nog? Het verkeer kan weer doorrijden, want alle files zijn opgelost. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Komen we komen weer terug bij het vuurwerk. Je hoort uh, al veel geknal weer op straat en even zoveel klachten daarover. GroenLinks pleit daarom voor een centraal geregeld vuurwerk in de stad of dorp waar, waar u woont. De vraag is uh, die wij ontstelden, hoe is het in andere Europese landen geregeld? Om te beginnen correspondent Ron Linker, Ron in Parijs. Hoe is het daar? Is er ook veel vuurwerk s'avonds op straat? Het valt eigenlijk hartstikke mee, Lucella. Tenminste, als het net zo gaat als vorig jaar, uh, waarom niet? Nou, de politie heeft verordoneerd uh, dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken in Parijs. Sterker nog, als je de tekst leest van de verklaring, dan staat er dat je 1500 euro riskeert als je vuurwerk verkoopt. Dus ik heb het hier ook niet in de winkels zien liggen. Dan wordt het hier niet aangeboden. Dus het zal wel net als vorig jaar rustig worden. Sommige sites, uh, websites die waarschuwen toeristen. Nu al, uh, als u denkt dat er groot vuurwerk komt, dan vergeet u zegt dat was eenmalig in 2000, sindsdien niet meer. Dus ja, af en toe zul je hier wel wat gillende keukenmeiden horen, wat rotjes knallen. Maar zo grootschalig als in Nederland, nee dat verwacht niemand hier. En het is ook niet zo dat de gemeente iets organiseert. Misschien op kleinere schaal als in 2000, maar dat ze wel iets doen. Nee, ook niet. Dat was vorig jaar nog wel zo, dat ze op, uh, op de Champs-Élysées en uh, bij de Eiffeltoren iets hadden georganiseerd. Maar dat gebeurt dit jaar ook niet. Uh, er zijn wel overal natuurlijk feesten en in restaurants uh, zullen er etentjes zijn. Hè. De Champs-Élysées zal ook wel vol staan met mensen, maar vuurwerk, nee. Oud en nieuw uh, wordt hier de laatste jaren ontzierd door uitgebrande auto's. Van Dalen die auto's in de brand steken, dat gebeurt met name in de regio rond Straatsburg. Uh, meer dan duizend gemiddeld per jaarwisseling, dus dat is nogal wat. Dat ontzie je toch een beetje de festiviteit allemaal. Dus de regering wil dit jaar geen halve maatregelen nemen. Ze hebben 800 militairen vrijgemaakt om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. De minister van Binnenlandse Zaken die heeft ook al gezegd dat hij op zijn post blijft in die nacht. Dus op het ministerie. Dus daar is men mee bezig. En veel minder met het organiseren van allerlei feesten. Vanuit Parijs maken wij een sprong naar het noorden van Europa. Naar de Deense hoofdstad Kopenhagen. Daar is de correspondent Dirk Evers. Dirk, ook jij, goedenavond. Goedenavond. Is het daar ook zo rustig, tenminste als je dan maar niet die autobranden even meerekent... maar qua vuurwerk uh, met de auto nieuw? Nee hoor, de Denen zijn echt wel knalgek. Uh, ze kunnen er niet genoeg van krijgen. Ze hebben ook een lange periode vergelijkbaar met, uh, Nederland, in vergelijking met Nederland. Ze mogen ruim een maand lang knallen. Knallen zelf mag niet meer, heeft het parlement beslist. Het mogen alleen nog maar raketten zijn. Oh, ja, goed besluit. De sfeer is een beetje ook wel een beetje grimmig. Het is niet helemaal feestelijk, maar... Uh, ja, ieder komt op straat, je mag vuurwerk kopen, de Denen kopen gemiddeld, ja, er zijn 5,5 miljoen Denen die kopen voor 50 miljoen euro. Vaak rijden ze ook de grens over naar Duitsland, daar mogen ze maar drie dagen vuurwerk afvuren, dus, dus dat doen ze. Ja, het is een oude traditie, er is ook al een periode waar, zoals nu het voorstel in Nederland, waar enkel de gemeente of de overheden dan vuurwerk afschieten. Dat is dan vooral op 23 juni, als de zonnewende wordt gevierd. Maar hier met oude jaar, dan mogen de Deen toch wel een, een maand lang knallen. Er is net een wetsvoorstel van de Deense Volkspartij, een beetje vergelijkbaar met uh, de lijst uh, van uh, ja, uh, meneer uh, Wilders, Wilders. De PVV, ja, ja. inderdaad, die, die wil de sperperiode van het vuurwerk verkorten. Van 23 december tot 1 januari, vooral omwille van de dieren. Omdat veel honden, 500.000 honden in ja, de Denemarken, die worden heel bang. Ja, snap ik. Maar goed, er is dus niet een discussie... om het verder helemaal af te schaffen uh, in Denemarken. Nee, helemaal niet. Daarvoor is het uh, te sterk ingeburgerd. Ik denk ook omdat uh, ja, aan het hoofd de Deense koningen... hebben die tra traditie al lang gehad. Een van de eerste vuurwerkmeesters in Denemarken was overigens... een Nederlander in de uh, einde 16e eeuw, oh. Rudolf van Deventer. Ja. Nou, je hebt je echt goed ingeleefd. <laughs> ja. Dus toen was er al een soort van vuurwerk... Ja, en het, uh, dus wat men doet is, uh, het aantal ongevallen is wel uh, naar beneden gegaan. Dus men, met voorlichtingcampagnes, niet puur educatief, maar ook uh, ludiek probeert men die jongeren, want dat is toch de doelgroep, bij te brengen dat het gevaarlijk is uh, met vuurwerk te spelen. En daar zijn dus campagnes, daar zijn spelletjes rond, ook in de scholen. En op die manier is men erin geslaagd, het aantal ongevallen, te halveren op 15 jaar tijd. Zijn er zijn nu gemiddeld 230 ongevallen met vuurwerk, waarvan dan ongeveer een dertigtal ernstig per jaar. Dirk Evers, dank. We gaan naar uh, correspondent Joost van Egmond in Belgrado. Uh, Joost, knalgek zijn ze in Denemarken, zijn ze dat ook uh, daar in Servië? Het begint een beetje te komen. Het is hier absoluut geen traditie. Het was hier rond het nieuwjaar altijd gewoon stil. Maar de laatste jaren begint vuurwerk populair te worden. Je hoort steeds meer knallen. Ik had er zojuist nog een paar hier om de hoek. Ik ben een beetje gelukkig, uh, komt de volgende nog tijdens dit gesprek. En het grote probleem daarvan is dat de overgrote meerderheid is illegaal is. Iedereen is het erover eens dat er steeds meer vuurwerk wordt afgestoken. Nou, er wordt niet meer vuurwerk verkocht. En dat is een groot probleem. Er komt illegaal uh, knalwerk van lage kwaliteit uh, komt er binnen. Het is vaak ook veel te hard. Uh, de limiet is hier behoorlijk streng. Er mogen echt alleen heel licht vuurwerk verkocht worden. Maar daar, daar hoor je op straat niets van terug, van al die prachtige regels. Want als je de Serviërs vertelt wat er hier in Nederland legaal verkocht kan worden. Dat, dat is echt anders dan daar in Servië? De Serviërs die ik heb mee heb horen maken in Nederlands nieuwjaar. die werden echt wat wit om de neus. Um, stom verbaasd waren mensen door, door het enorme kabaal dat er in Nederland uh, bij, bij loskomt. Dat is hier absoluut niet gebruikelijk. En zo is het nu ook nog niet. Het, is, um, ja, het begon, de eerste die het oppikte eigenlijk vuurwerk, dat, uh, dat waren de voetbalhooligans. Die, uh, die vonden het natuurlijk fantastisch om met dat soort dingen te gooien in stadions en dergelijke. Dus het heeft ook een, heel, ja, een veel uh, ruigere bijklank hier dan in Nederland. Dat het hele idee van gezellig met het gezin. Wat vuurwerk afsteken, dat is er eigenlijk bijna niet. En dat zie je ook terug in, um, ja, in een enorme experimenteerdrift. Het laatste spelletje heb ik maar laten vertellen. Is um, kijken wie het langst een aangestoken rotje in zijn mond kan houden. Nou. Dat zorgt voor. Ja, het aantal gewonden is hier, denk ik, hoger uh, per afgestoken stuk vuurwerk dan, uh, dan in Nederland. Als je dat, uh, dat kan ik me wel dat... voorstellen dan ja. Het is allemaal wat gekker. Een kleinere groep, maar het gebeurt een stuk gekker. Jos van Egmond hoorde u vanuit Belgado.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 Spaans studeren in Barcelona of het Engels bijspijkeren in Australië. Veel jongeren kiezen daarvoor na hun middelbare school, voordat ze aan hun studie beginnen. De bedrijven die dat voor jongeren regelen, die verwachten een tijdelijke terugloop van het aantal studenten, omdat de studiefinanciering op de schop gaat. Paul Sanders is bij een van de voorlichtingsdagen over zo'n tussenjaar. Dan is er een gastwerk-incomotief van buitenaf... komt, die iets interessants te vertellen heeft of een docent die zelf iets vertelt. In kleine kantoortjes met glazen wanden... in een groot kantoorpand in Amsterdam wordt voorlichting gegeven. Er zijn allerlei voorbeelden van die keuzevaggen, maar dat zijn echt voorbeelden. Dus zoek ze niet gelijk uit dat je denkt, ik neem die, die en die. Voorlichting over talencursussen en talenvakanties in het buitenland. Het zijn allemaal jonge mensen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 Nou, dat was het Radio 1 Journaal voor vanavond. We gaan naar het nieuws van half zeven straks. En daarna avondspit, Cameron Oela. Goedenavond. Goedenavond, Ducella. Je gaat er knallend in straks. Ik ga er zeker knallend in. Jullie hadden het ook al uitgebreid over vuurwerk. Dat is natuurlijk een onderwerp wat na de kerstdagen op gaat leven. Morgen begint de officiële verkoop. Maar we horen het nu al overal. Rotjes, uh, vuurpijlen, pijlen. En dat is met name illegaal vuurwerk. Voor 15 miljoen aan illegaal vuurwerk. En wat mij betreft moeten we keihard optreden tegen mensen die nu al vuurwerk aftreden. Helemaal in de lijn met Herman Bolhaar, de hoogste baas van het OM. Die heeft aangekondigd dat ze streng gaan straffen. Uh, mensen die met name rond oud nieuw uh, vandalisme gaan of, of gaan rellen. Die gaan keihard straffen krijgen. Ik spreek zo meteen ook met het OM. Uh, want daar ga ik het over hebben. Vuurwerktuigen. Wat moeten we daarmee doen? Wat mij betreft moeten we de oorlog verklaren aan vuurwerktuigen keihard aanpakken. U kunt met mij meepraten, dat kunt u doen door te bellen 0800-1121. 0800-1121. Twitteren kan natuurlijk ook. Hashtag WNL. Hashtag Eens. Hashtag Oneens. Verklaar oorlog aan vuurwerktuig. Praat zometeen mee in avondspits tot 7 uur. Maar we gaan eerst naar het nieuws van half zeven met Dorald Mevens.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 Op de lijst van zoekmachine peerreach.com staat Barack Obama op twee. PvdA-leider Diedrich Samsom en de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney maken de top 5 compleet. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Niemstra. In het zuiden en zuidoosten van het land regent het nu. En vanavond trekt dat regengebied langzaam naar het oosten weg. En in de loop van de avond begint het in het noorden op te klaren. En vannacht wordt het in het hele noorden, midden en oosten helder.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 De wind draait in de loop van de dag naar het zuiden... en wakkert aan naar maandag tot vrij krachtig winddag 3 tot 5. Aan zaterdag dan is het uitgesproken zacht... met maximum temperaturen rond 10 graden. Zaterdagavond gaat het weer regenen. Zondag is het op een enkele bui na droog. Het wordt dan 7 of 8 graden. En ook de jaarwisseling verloopt zacht en wisselvallig... en ook met tamelijk veel wind. ANWB Verkeersinformatie... Een paar files door ongelukken. Dat is op de ring A10 Zuid richting Den Haag. Voor rij 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Westervoort en 7 naar 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Ula. Verklaar oorlog aan vuurwerktuig. Goedenavond. Tot 7 uur knalt deze avondspits met verbaal vuurwerk. Bel WNL 0800 1121. We pikken het niet als de feestvreugde wordt verstoord. Met die woorden kondigde Herman Bolhaar, de hoogste baas van het OM... vandaag keiharde maatregelen aan vuurwerk die de jaarwisseling verstoren moeten rekenen op een maandenlange celstraf of honderden euro's boete. Terecht. En wat mij betreft mogen we nog verder gaan. Sterker nog, we moeten nog verder gaan. Want hoewel de vuurwerkverkoop morgen pas officieel begint, lijkt het in sommige delen van het land nu al een oorlogsgebied. Rotjes worden afgestoken en vuurpijlen worden de lucht ingeschoten. Veelal gaat het hierbij om gevaarlijk en illegaal vuurwerk. Ook dit vuurwerktuig moet hard worden aangepakt. Net zoals trouwens de lieden die het vuurwerk in België kopen en vervolgens het land insmokkelen. Ik vind het onbegrijpelijk dat de afgelopen weken niet strenge grenscontroles zijn gehouden om het vuurwerk in te nemen en de vuurwerksmokkelaars te beboeten. Zero tolerance voor de runderen die met vuurwerk stunten. Daarom zeg ik, verklaar oorlog aan vuurwerktuig. Bel WNO, 0800 1121 Goedenavond, het is de avondspits tot zeven uur. Dus verklaar oorlog aan vuurwerktuigen. Ik ga zo meteen praten met de initiatiefnemer van uh, de Arno Bonte van uh, het anti uh, website. En ik ga ook zo praten met het OM. Maar u kunt eens bellen 0800 1121 en twitteren. Hashtag eens, hashtag oneens. Zo twittert Ferdy van den Broek al. Hashtag eens, probleem ligt dieper heeft met normen, waarden en respect voor andermans eigendommen te maken. Niet alleen vuurwerk. En Tom Luijten die stuurt hashtag WNL, hashtag oneens. We kunnen beter de oorlog verklaren aan honger en armoede. Nederlands stel eens prioriteiten en, en zo niet zo. Tom, ik kan het daar met jou eens zijn. Maar we hebben het vanavond over vuurwerk. Wat vindt u daarvan? U kunt ook bellen. Ik ga eens even kijken. Meneer Graaf, goedenavond. Arthur Graaf, goedenavond. Ja, waren er waren uh, wat jongetjes van een jaar of 11, 12... Uh, rond twaalf uur op de 31ste met vuurwerk uh, hier in de buurt bezig. Mm -hmm. We ook... Uh, we hebben zo'n achtergrond en daar gingen ze vuurwerk afsteken. Dat is privéterrein voor mij. Ja. Toen, uh, toen ben ik daar naartoe gelopen omdat het geknald ook in onze tuin uh, terecht kwam. Precies, terecht. En... Uh, Jongetjes de weg, eentje bleef zo'n beetje staan. Toen heb ik zijn vuurwerk afgepakt. En tien minuten later stond er politie voor de deur. Die kwamen mij arresteren omdat ik... Uh, <gacht> vuurwerk had afgepakt? Ja. Dat is toch de omgekeerde wereld? Dat was een straatrover geworden. Nou ja. En, en het, uiteindelijk, u bent bijna gearresteerd, zegt u? Ja, nou, uh, ze waren wel zo verstandig om het niet meteen uh, op de spits te drijven. En uh, uh, of ik het vuurwerk maar terug wou geven, dan dus heb ik het vuurwerk in water gedompeld. Ja. En teruggegeven. Nou, maar ja, het is natuurlijk ook een probleem van de ouders. Waar, waarom ik ga mijn zoontje van 11, 12, ga ik niet met, met een kilo vuurwerk op zak de straat op? Precies, ja, waar halen ze we het inderdaad om, vandaan? Om 12 uur middags. Nee, nou, u heeft helemaal gelijk. Ik, en, en, ik, maar, ik, ik hou ze heel, dat sowieso, maar ik heb ook wel enig, enige, enig mededogen met de buren. En gaat u dat dit jaar ook doen? Als, uh, stel dat het nog een keer gebeurt, pakt u dat vuurwerk gewoon weer af? Nou, um, dat dat ga ik waarschijnlijk wel doen, want het scheen erop te hangen dat je uh, als je zo'n achterom hebt, dat eigenlijk openbaar toegankelijk is, maar toch privéterrein, dan moet je er een bordje verboden toegang boven hangen. Ja. En dan mag je dat dus wel doen, dan is privéterrein. Maar we moeten niet gekker maken, al die regels extra erbij. Ik vind het heel dapper ja, van u, meneer Graaf. Ja, dank, dat vind ik ook. Ja, dank, ja. Voor het, uh, dank voor het bellen en uh, ik hoop dat u uh, dit soort tuig blijft. Aanpakken. Er wordt uh, massaal gebeld. Ik ga zo meteen uh, naar meer bellen, Maar ik ga eerst even praten met persofficier van het OPA-ministerie, Otto van der Bijl. Meneer van der Bijl, goedenavond. Goedenavond. Ja, vanochtend zagen we dat uh, meneer Bolhaar heeft aangekondigd harder te gaan straffen. Wat kunnen overtreders verwachten dan tijdens Oud en Nieuw? Nou, dat hangt een beetje af wat ze doen. Hè. Maar uh, uh, één ding is duidelijk. Gewoon als je uh, dingen kapot maakt of uh, illegaal vuurwerk bij je hebt dan ben je goed de klos. En als je rond de jaarwisseling ook nog een keer doet, dan nog eens een keer extra. Ja, extra. En wat, wat, wat betekent extra harde straffen? Waar moet ik dan aan denken? Nou, bijna, bijna twee keer zoveel. Een verhoging van 75 procent. Dus bijna twee keer zoveel uh, eisen uh, tegen dezelfde delicten, vernielingen, mishandelingen... en dat soort dingen die gepleegd worden rond de jaarwisseling. Ja. Uh, Allemaal. En dat kan, dat, dat, dat recht heeft het OM. dus. Hè? Dus om te zeggen, we gaan 75% harder eisen. Of zwaarder ja, eisen. Ja, we kunnen, we kunnen natuurlijk eisen wat we willen, want dat bepalen we zelf. Uh, de, van belang is natuurlijk wat de, wat de rechters doen uiteindelijk hè, als die uh, de, de, niet uh, de zaken voor zich krijgen. En je ziet dat rechters ook onderkennen dat uh, als iets tijdens het uh, jaarwisseling of tijdens Koninginendag is ergens een belangrijk evenement gebeurt, dat het extra erg is en dan straffen ze hoger. Ja soms niet altijd precies twee keer zoveel, maar, maar uh, wel hoger dan normaal. Nu zien we ook dat onwijs illegaal vuurwerk is. We hoorden zelfs net dat 15 miljoen euro aan illegaal vuurwerk in het land uh, is binnengesmokkeld of op de een of andere manier verkocht is. Telt dat ook mee? Ja, we vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. En uh, ja, daar worden ook, uh, behoor, ook behoorlijke straffen tegen gijzen. We hebben te maken met kinderen die dat soms uh, onder zich hebben, dat illegale vuurwerk. En nou, die schrikken zich een hoedje gewoon als ze uh, ineens te maken krijgen met hele lange taakstraffen of hele lange behandelprojecten die hun uh, verplicht worden opgelegd. En ouders die met enorme boetes uh, te maken krijgen omdat dus uh, ja, een kind in één keer met dat vuurwerk uh, loopt te spelen. Wat je ja. in de gaten houden. Nou ja, zo'n straf leert het waarschijnlijk wel af voor de volgende jaren. Nou, ik zie in ieder geval dat in individuele zaken waarin dat gebeurt... dat mensen wel van schrikken van, uh, van wat, er, uh, wat er gebeurt dan. Ja. Nog één punt, meneer Van der Bijl. Want ik erger me kapot aan mensen. En vooral ook veel oude mensen, oudere mensen die je ergens kapot aan al het vuurwerk... wat vanaf morgen al wordt afgestoken. en nou, eigenlijk vandaag ook al. Um, zijn, staan daar ook zware straffen voor? Ja, dat mag ook niet. Maar dat zijn... Uh, en daar staan ook straffen voor. Maar dat is, dat is nog niet zo erg als... Uh, als uh, dat je iets kapot maakt, uh, of natuurlijk, hè, of dat iemand ergens gewond bij raakt, dat soort dingen. Ja. Uiteraard. Nou, ontzettend uh, goed, uh, goed om te horen dat uh, zwaarder zal worden gestraft. Dus een, maar liefst tot 75 uh, zwaardere eisen... wanneer uh, vandalisme rondom oud en nieuw wordt gepleegd... en relschoppers rondom oud en nieuws, nou, als ik het goed begrepen heb. Juist. Nou, dank u wel, uh, persofficier van het uh, Opa ministerie, Otto van der Bijl... dat u even in de uitzending wilde komen. En dank u wel, goedenavond. Goedenavond. En u kunt blijven twitteren, hashtag eens, hashtag oneens. Ik zie hier Jan Arie messen maken, die zegt hashtag eens. Wat wel vervelend is, is dat bijna iedereen boter op het hoofd heeft... En uh, dat zegt Michael Durlo ook. Hij zegt namelijk ook, hashtag eens, alles begint bij de opvoeding. Ja, dat horen we veel. Dat het juist jonge mensen zijn die al veel vuurwerk afzetten En dan heb ik het niet over jonge mensen. Dan heb ik het zelfs over kinderen. U kunt natuurlijk ook bellen. 0800 1121. 0800 1121. En vertelt u mij, bent u met mij eens of oneens? Want ik zeg, verklaar de oorlog aan vuurwerktuigen. Ik zie dat er veel mensen bellen met eens. U mag natuurlijk ook bellen als u oneens met mij bent. Eens even kijken. Renier de Jong, goedenavond. Goedenavond. Bent u het met me eens? Ik ben het op zich met je eens. Op zich? Waarom niet helemaal? Uh, omdat ik vind, als je wetgeving uh, uh, wegzet, moet je het ook kunnen handhaven. Maar hoe bedoelt u? Ik, ik woon zelf in een heel klein dorpje in West-Brabant. Zeker. Uh, waar één tot twee keer in de veertien dagen een keer een politiewagen doorheen rijdt. Uh -huh. Geeft niks. Er is verder heel juist ook niks aan de hand. Uh -huh. uh, maar uh, als je zulke wetgeving wegzet moet die ook in die kleine dorpen gehandhaafd worden. En dan denk ik dat het heel lastig is met het huidige politieapparaat. Maar eigenlijk, u is het spul over de handhaving. U maakt zich zorgen dat, uh, dat, dat de radreis eigenlijk gewoon niet worden opgemerkt tijdens Oud Nieuw. Juist, juist. Ja, en um, is er nou iets waarvan u bijvoorbeeld ook zegt... daar heb ik uh, de buurtagent op aangesproken, de wijkagent, of, of dat doet u er weer niet? Nou, dat hebben we één keer gedaan. En dat, en dat werkt op zich dan even eenmalig, heel kort. Kijk. Maar we zullen extra patrouilleren, maar, maar daarna gaat het weer over. Precies. Ik denk dat je, dat je het beter bij de bron aan kan pakken. Op het moment dat je je uh, jeugdige gast oppakt. Ja. Goed uitzoeken wat je vuurwerk gedaan. Uh, ja. heeft. Mm -hmm. En daar de bron, aan de bron aan pakken. Precies. Al, als de bron er niet is, haal die gasten geen wat uit. Precies. Dank u wel. Um, helder punt, u bent het met me eens. Maar u maakt zich zorgen dat het uh, op de lokale plekken, uh, kleine gemeenten, niet gebeurt. Renier de Jong. Ik ga eens even kijken naar lijn 3. William, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het helemaal met de voorgespreker eens, maar ik heb zelf ervaringen ermee die werkelijk grof zijn. Stelt u eens. Ja, uh, nou, het is zo, ik woon in een klein dorp in Friesland. En uh, daar krijg je dan ook hè, het vuurwerkplezier. En dan komt er een heel stel van die figuur. Op een gegeven moment heb ik eens een keer, toen ik er pas woonde er stond een jongen met een uh, soort rotje in zijn handen... Uh, een vrij jonk ik schat hem nog ineens een jaar of tien. Mm -hmm. En de, ik kreeg een spuiter. Ik weet niet of je weet wat een spuiter is. Dan brandt die lont dus uh, met een vlam eigenlijk door. ...dan spuit naar alle kanten. Ja. Maar op een gegeven moment, dan is het klap en ik kan hij zijn hand kwijt zijn. Dus ik zei: jongen, weg die hand. ...gewoon weg dat ding. Oh, wat moet je mee, oude lul? En stel meisjes eromheen je hebt je niks te vertellen. Ik zei: nou, prachtig dan. Ik zei: maar er zit dezelfde lading als in een gewone revolverpatroon eigenlijk. Dus nee. als hij klapt, is hand kwijt. Goed. Daarna kreeg ik, dat was ver voor het echt uh, afsteken van het vuurwerk, hoor. Mm -hmm. Daarna kreeg ik elk jaar zo'n beetje een behandeling. Ze beginnen dan al in november ermee met dat gooien. Dan kreeg ik in de nieuwjaarsnacht een bestorming van een hele bende bezopen jongelui, Ja, jongelui van in de twintig ook. En komt er maar uit en al die flauwekul meer. En bel je de politie, nou die komt, hou je rustig op, blijf binnen hoor, doet u niks hoor. Gericht ja. zelfs een bom een keer gegooid. Dat kan toch niet, maar kan toch niet zo zijn dat uiteindelijk uh, eigenlijk de partij wordt gekozen... Van, uh, van deze daders, jeugdige daders? Nee, de politie, als ik in de reden mag vallen... die grijpt ja? altijd de zwakste. Want die wil dat werk gauw beëindigen. En die jaagt aan de gemeente van... Ja, nou, jongens, jurist, ja, nee, kan nog hè, doorlopen. Of, oh, ja. Ja. Uh, ja, maar die vent, nou, nee, dat uh, blijft u binnen, hè. denk erom. Nou, die een aanklacht in, daar gebeurt niks mee. Ja. Aanval die ik gehad heb met een vriend van mij die bij mij op visite was. Ik ben alleen wonend, mijn vrouw mm -hmm. is overleden. En dat is ook geen kleine jongen, ook niet bang. We hebben allebei wel ervaring met uh, vuurwerk waar pjoe, pjoe, om je oren Precies, gaat, ja. Hè? En dan heb je zo'n mooi pak, daar ben je aan ook nog, in je soepje kop... Die meneer die kreeg, en ik dus, een bom naar ons toe geworpen. Die was naar mij gericht. Dat was een zogenaamde vlinder, geloof ik, wat ze dat noemen. Nou, meneer William, meneer William ik hoor, dat het, het, is, het is verschrikkelijk. En daarom ben ik ook, net als u, ontzettend blij dat het ja. OM nu harder gaat optreden. Dank u wel voor het ja, inbellen. Ik het dat ze optreden, want die mevrouw met die lap voor de ogen, die ziet nooit wat. Nou, laten we hopen dat ze gaan, uh, dat ze gaan de optreden. Die naden heb ik helemaal geen waardering voor... want die maken fout op fout en dit is maar sprinterwerk, hè? Nou, laten we hopen dat het, uh, dat het niet meer gaat gebeuren. Meneer William, dank u wel voor het inbellen. U kunt blijven bellen. 0800-1121. Verklaar de oorlog aan vuurwerktuigen. U kunt ook twitteren. Hashtag eens. Hashtag oneens. En ik zie hier een tweet van Kate. Hashtag WNL. Ik heb een dochtertje van enkele maanden oud. Elke keer als er zo'n enorme harde knal klinkt, schikt ze wakker. Bedankt, mensen. Nou, dit zijn toch de verhalen waarvan je zegt... hoe kan het zo zijn dat er nu al vuurwerk wordt afgestoken? Maar gelukkig gaat het OM hard optreden, hoorden we net al. En eerst Koffie die tweet... hashtag WNL. Leuk, dat zware straffen. Maar welke agenten zijn er om te handhaven? Kijk, de handhaving, dat punt wordt door meerdere mensen gemaakt. En Arne Stierman die zegt hashtag WNL eens. En laten we de shockfactor gebruiken... en het vuurwerktuig hun straf uitdienen bij de EHBO... rond de jaarwisseling, in plaats van vuil prikken. Arne Stierman klinkt... ...mij als muziek in de oren. Ik ga zo meteen praten met Arno Bonten... ...maar ik ga nog heel even naar meneer Van den Burg... ...die hangt dan een tijd op lijn 1. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik, uh, ik zit hier in het centrum van Zoetermeer... ...en mm -hmm. de tijd dat uh, u bezig bent met praten... ...heb ik denk ik al een stuk of acht uh, bommen gehoord... ...en dat gebeurt al ongeveer anderhalve maand. Dat kan toch niet? En niemand treedt dat tegenop... Ja, ...en het nee, gaat hier om illegaal nee, vuurwerk? Nee, maar kijk, het punt is dat, dat als ik de politie spreek... Ja. ...dan uh, zeggen ze van uh, mensen... We, ...we hebben meer opgepakt... Dan andere jaren, het is, uh, het is eigenlijk dweilen met de kraan open. En ze doen echt hun best wel, dat geloof ik wel. Ze zijn onder Ze moeten, ze moeten al die jongetjes oppakken. Maar het lukt ze niet, dus het wordt alleen maar erger en erger. Zoetermeer is een plaats waar helaas heel veel schade is. Onzeer ja. veel herrie, terwijl er nog niks verkocht wordt. Maar wat leest mijn oog tot vermazing in de krant van het plaatselijke krantje hier... dat we hier een burgemeester hebben... Die zegt gewoon van, nou we gaan erover naar uit dat het allemaal wel goed zal gaan dit jaar. Nou ja, de, de politie zegt kop in het zand steken is dat. Maar dat is de mentaliteit van bestuurders. Hoe erger het probleem is, hoe meer je door heel veel pep talk... En vooral als je zo'n positief hoor hm. hebt, die zegt van, uh, ja, we gaan, het gebeurt natuurlijk niet, maar het ja. gebeurt wel. Dus het wordt niet serieus genomen. Duidelijk punt, meneer Van der Burg uit de dank, uh, dank voor het bellen en laten we hopen dat uh, de frisse jonge burgemeester Charlie Abderald meeluistert en hier iets aan gaat doen. Want dat is natuurlijk de hoogste tijd uh, dat er wat gaat gebeuren. Iemand die dat al een tijd probeert is de fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam, Arno Bonten. Arno, goedenavond. Arno, goedenavond. Hoor je mij? Nee, ik geloof dat Arno mij nog niet helemaal hoort. Dan kijk ik nog even naar een aantal tweets. Michael Deurlo, die zegt hashtag Eens. De leveranciers aanpakken en flink straffen. Scheelt een hoop slachtoffers per jaar. En uh, Sieger van Looiengoed die tweet. Elk jaar weer vallen er veel gewonden en doden. Is dat het waard? En vergeet het milieu niet. Hashtag Eens. Maar Sige van Looijen, goed als ik je goed begrijp... pleit jij bijna voor een totaal vuurwerkverbod. Daar heb ik het niet over. Hè. Ik heb het niet over een vuurwerkverbod. Ik heb het over een keihard aanpakken van mensen die de regels overtreden. Eens even kijken. Ik ga kijken wie er nog meer aan de lijn hangt... terwijl we ondertussen proberen om Arna weer aan de lijn te krijgen. Meneer Boers uit Gulpen, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Bent u met mij eens dat we vuurwerktuigen hard moeten aanpakken? Ik ben het 100% ermee eens. En waarom? Al, al meer dan tien jaar. Uh, uh, ik leef hier in het zuiden, vlakbij een dicht bebost gebied. Je hebt hier overal bossen en je ziet overal wild en vooral vogels. Mm -hmm. Ik constateer dat in de, in de tijd na Nieuwjaarsnacht de, de vogels voor meer dan een week onrustig wegblijven. Die worden hier iedere dag gevoerd. Precies. Dit vind ik alleen al voor de natura. Vind ik verschrikkelijk ja. dat de regering daar niet op let. Hm. Dat ze dat niet willen inzien. Staatsbosbeheer en Faunabeheer beheer en Ikl. Okay. daar hoor je niks van. U maakt, zich, u, u, u maakt zich ook zorgen, meneer Boers, om het uh, milieu. Dank, uh, dank u wel voor, u, uh, voor uw verhaal. U bent het met mij eens, veel voor ongelukken gebeurden, zegt u. En ik ben benieuwd naar nog meer verhalen. En u mag ook bellen als u het oneens met me bent. Hè? Als u zegt: van weet u wat, vuurwerk afsteken mag best. Of heeft u trouwens al illegaal vuurwerk gekocht? Of de afgelopen dagen vuurwerk afgestoken? Dan mag u natuurlijk ook gaan bellen, want ik ben ook benieuwd wat u dan te melden heeft. Ik ga naar Rotterdam, daar zit Saida en die belt in. Goedenavond, Saïda. Goedenavond. Ja, mijn stem uh, is, valt af en toe een beetje weg. U, ik hoor u. Zegt u het maar. Ja. Uh, nou, ik woon ongeveer 900 meter van opstelte vandaan. En die is de roeper in dit uh, gedoe. Maar ik hoor die jongens, nou, ik neem aan dat het jongens zijn... vier, vijf weken al op het tevuurwerk afgeschoten. Oké. Okay. En ja, wat doet hij er dan zelf aan? Precies. Precies. En, uh, ja, ik woon hier nu ongeveer negen jaar. Dan ga ik maar niet over de rest van het tuigen dat de hele dag en nacht in druk staat Precies, uit de er is meer dan, meer dan genoeg tuig. Dank u wel, Saïda, voor het bellen vanuit Rotterdam. Ik blijf een beetje in Rotterdam, want er zit ook Arno Bonten. Die is fractievoorzitter van GroenLinks al daar. En al heel lang anti-vuurwerk. Goedenavond, Arno. Hoor je me nou een Goedenavond, ja zeker. Kijk, ja. ja, heel goed. Um, want heel even in het kort. Je hebt ook een website gestart. Um, en wat probeer je daar te doen? Dat is uh, meldpunt uh, en daar willen we inventariseren wat, uh, wat eigenlijk de vuurwerkoverlast is. Die je nu al heel ruim voor de jaarwisseling uh, ziet. En uh, op die website kunnen mensen uh, meldingen doen uh, van vuurwerkoverlast waar ze mee uh, te maken hebben. En die meldingen gebruiken wij om uh, in de Tweede Kamer uh, ook de discussie te kunnen voeren. Uh, over uh, het tegengaan van de vuurwerkoverlast. Oké, okay, nou dat, dat is een uh, helder punt. Nu is er nog steeds heel veel vuurwerkoverlast. Ik zeg uh, verklaar de oorlog aan het vuurwerktuig OM die pleit voor hardere straffen. Daar ben je dan natuurlijk ontzettend blij mee. Nou, ik ben uh, voor het uh, aanpakken van uh, mensen... die inderdaad uh, nu met uh, illegaal vuurwerk uh, op uh, straat lopen. Uh, maar wat mij betreft uh, uh, stoppen we helemaal met het, uh, het afsteken van consumentenvuurwerk. En uh, zou bij Oud-Nieuw eigenlijk alleen nog maar professioneel vuurwerk afgestoken moeten worden. Ja. Uh, want je ziet dat nu eigenlijk uh, de jaarwisseling uh, niet echt meer een feestje is. Dat er honderden gewonden vallen dat er voor miljoenen euro's een schade wordt aangericht. En dat ja, maar dan moeten we, we toch de is. mensen die juist schade aanrichten... die moeten we toch aanpakken. En niet al die mensen die gewoon vuurwerk afsteken... voor hun plezier, uh, gezellig met de familie, als traditie. Dat doen we al sinds de jaren zestig. Ja, nou ja, sinds de jaren zestig is uh, die traditie die we hebben... wel uh, enorm uit de hand gelopen. En uh, jaarlijks uh, vallen er eigenlijk meer slachtoffers... Uh, is er meer uh, schade. En uh, dat heeft alles uh, te maken met het feit... dat dat uh, vuurwerk gewoon zware explosieven zijn... Uh, en dat die uh, explosieven door ja, zeg maar gewoon amateurs uh, worden afgestoken. Hm. Uh, en dat levert gevaarlijke situaties op. Vaak ook nog uh, met, een, uh, met een paar slokken op. Uh, en uh, dat is waar we uh, vanaf zouden moeten. Hm. En er is gewoon een heel mooi alternatief. Uh, kijk naar landen als, uh, als Australië of dichterbij. In Londen heb je hetzelfde. Of in Antwerpen. Daar wordt gewoon... Uh, Professioneel vuurwerk Professioneel vuurwerk afgestoken. Uh, dat is veel mooier, uh, veel goed, veiliger ja. en uh, zo luid je op een feestelijke op een manier het nieuwe jaar in. Arno, blijf even hangen, want we hebben een expert ook aan de lijn. Arjan Uitman, hoort u mij? U bent vuurwerktechnicus? Ja hoor, goedenavond. Ja, goedenavond. Dit moet muziek in, uh, in uw oren zijn. U bent vuurwerktechnicus. Professioneel vuurwerk afsteken, zegt meneer Bonte. Uh, op oude avond. nou, ik uh, ga dan zeker uh, emigreren of ik ga anders op vakantie, want uh, als we dat gaan meemaken in Nederland, dan, uh, ja, dan ben ik weg. Waarom? Uh, waarom? Nou, uh, Arno Bonte zegt het zelf al. Uh, mensen hebben een slok op. Gaan dus uh, de auto in om naar een plek toe te rijden. Om daar te kijken naar een vuurwerkshow. Nou, volgens mij gaat dat helemaal niet goed komen. En dat gaat alleen maar problemen opleveren. Ah, een averechts effect, meneer Bonte? Uh. Nou ja, ik geloof er helemaal niks van. Uh, je ziet nu dat mensen met een slok op vuurwerk afsteken. Hele zware explosieven. En daarmee uh, dus ook uh, vaak onbedoeld uh, andere mensen verwonden. Uh, en je ziet dat, uh, dat uh, jongere kinderen. Uh, uh, vaak met, met de ernstigste uh, verwondingen, een oog eruit, een, een hand eraf... Uh, uh, voor de rest van hun leven verminkt het nieuwe jaar ingaan. Uit... Nou, de situaties zullen we vanaf. Meneer Uitman? We zijn, we zijn eigenlijk de essentie van het oud en nieuw vieren... een klein beetje vergeten de laatste paar jaar. En dat komt eigenlijk door dit soort initiatieven. Uh, vuurwerk is uh, vreugde, zou je zeggen. Voor eigenlijk heel veel mensen is dat ook zo. En uh, die enkele persoon die dan inderdaad de last van zou kunnen hebben... Ja, goed, sorry, daar kunnen we natuurlijk ook niks aan doen. Mm. En, uh, maar nogmaals, ik ga, echt, uh, ik ga er echt vanuit dat mocht het zo zijn dat uh, het vuurwerk uh, geregeld zou worden door gemeentes... wat ik overigens denk dat helemaal niet gaat gebeuren. Want uh, er is geen ruimte voor, er is weinig... Mm -hmm. uh, dat zal echt problemen op gaan leveren. Mensen stappen alsnog wel, s'avonds in de auto, uh, ook met de kinderen erbij. Het wordt één groot drama. Oké, okay, meneer Uitman, wat vindt u ervan dat het OM nu harder gaat uh, straffen... dus maatregelen gaat nemen tegen raddraaiers? Nou, laat ik zo zeggen, daar ben ik het dan in die zin mee eens... want uh, dat is natuurlijk ook totaal iets losstaand van... het. De vreugde van het vuurwerk afsteken, de persoon die s'avonds uh, gezellig uh, met familie en vrienden een paar uh, vuurpijlen afsteken of een pakketje, uh, die staan er natuurlijk helemaal los van. En uh, de mensen die het al in september, oktober, november uh, ja, verhandelen of doen of wat dan ook, op een illegale manier, ja, uiteraard is dat natuurlijk niet goed te praten. En daar hebben we het denk ik ook niet helemaal over op die manier, want ja, uh, het, het zou toch vreugde moeten zijn, zou je zeggen. Ja, Het zou vreugde moeten zijn, wat vindt u ervan, al het illegale vuurwerk wat er nu is, daar moet toch paal en perk aan worden gesteld? Ja, maar goed, dat is natuurlijk al uh, niet, iets. Dat is niet iets van dit jaar. Dat is al de laatste paar jaar. En, uh, maar we ik kunnen dat niet moeten... accepteren toch, meneer Uit, Maar We moeten daar nou, toch echt al iets al aan het, doen? Het, het zal, het zal, het zal uh, ongetwijfeld doorgaan. Kijk uh, uh, hoe je het bent of keert. Uh, de, de, de, de consumentenhandel uh, trekt goed aan. En heel veel mensen die wachten ook gewoon tot het laatste, de laatste dagen van het jaar om het te kopen. Hm. Alleen ja, je hebt er natuurlijk altijd een x-percentage bij die het al haalt En ik laat het dan al afsteken. Ja, en dat is dus gijn, hetgene waar we het over hebben niet. Helder, dank u wel uh, meneer Arjan Uitman, vuurwerktechnicus, dat u even aan de lijn wilde komen. Ik ga nog een keer naar uh, meneer Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Meneer Bonte, moet, moet u niet voornamelijk eens gaan richten op al het illegaal vuurwerk? Is dat nou niet een punt waarvan u zegt, daar ga ik, uh, of ik, ik ga nu opeens foevalieren, maar laten we weer tutailleren. Arno, moet u niet dat aanpakken? Zeker, dat moet ook aangepakt worden en ik vind dat daar nog wel uh, iets strenger uh, tegen opgetreden uh, zou mogen worden. Uh, maar dan ben je nog niet van het probleem af, want uh, 60% van uh, de ongelukken en 70% van de schade wordt veroorzaakt door uh, gewoon legaal vuurwerk. Maar al die ergernissen, uh, want je hebt geloof ik al duizenden meldingen gehad op jouw website, ja. als ik het goed heb begrepen, op het meldpunt. En dat zijn voornamelijk mensen die nu al klagen. Dat is illegaal Top, vuurwerk. Ja. Dat is allemaal illegaal vuurwerk. Dat klopt, uh, al ruim een week voor oud en nieuw uh, wordt er al overal uh, geknald. En dat zie je inderdaad op ons meldpunt vuurwerkoverlast.nl. Daar uh, zie je dat uh, sucsupmeldingen op dit moment binnenkomen. Ja. Maar de komende dagen uh, dan uh, denk ik dat het aantal meldingen alleen nog maar toe zal nemen. Mm. Uh, zeker uh, op oudejaarsdag en, uh, en, en, en nieuwjaarsnacht. Uh, en uh, dat, zal, dat betreft allemaal uh, legaal vuurwerk. Dat weten Deel. we ook van, uh, van voorgaande jaren. Dus uh, wat ons betreft, uh, illegaal vuurwerk moeten we sowieso vanaf. Heel duidelijk. Uh, maar dat ja. luchtgale vuurwerk gewoon professioneel laten afsteken. Oké, okay, nou, op dat laatste punt ben ik het niet met je eens. Maar uh, we zijn in ieder geval allebei tegen dat illegale vuurwerk. Arno Bont, de fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam en van het Meldpunt. Dank je wel uh, dat je bij ons in de uitzending wilde komen. Ik ga even kijken op Twitter. Er wordt massaal getwitterd en er hangen ook nogal veel belles. Helaas kan ik u niet allemaal meer de uitzending halen. Maar Mark Remerde is het met mij oneens... Vuurwerk moet blijven bestaan. Want het zijn de relschoppers die het voor de liefhebbers verprutsen. Dus eigenlijk is hij het wel met mij eens. Maar hij is voornamelijk dat het oneens met uh, Arno Bonte, Want hij vindt dat vuurwerk moet blijven bestaan. En Henk die zegt, hashtag eens. Nederlanders in Australië genieten van een feestelijke avond... in plaats van oogwonden en solopartijen. Zijn we in Nederland ook al zover? En ik zie hier uh, clown twitteren, hashtag WNL. In Brabant heeft vuurwerk geen prioriteit volgens... De politie. Nou, dat zal nu toch wel echt anders moeten zijn... want het OM die gaat ook hard maatregelen nemen. De politie moet daar aan mee aansluiten, vind ik. Eens even kijken. Ik ga naar lijn 3: Meneer Van der Meulen uit Den Haag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Um, het is duidelijk dat de politie uh, dit werk niet aan kan. Uh, uh, dit moet veel rigoureuzer aangepakt worden. Hoe dan? Wat zegt u dan? Dit is, dit is gewoon opstand tegen de regering. Niet gehoorzamen aan de wetten die de regering heeft gesteld. He, dat is puur oorlog. En daarom moet rigoureus aangepakt worden. Maar hoe dan? Hoe Mijn moeten we het rigoureus aanpakken? Dat de marine en het leger ingezet moeten worden. Niet om de kindertjes op te sporen, maar om de handelaren. Nu ben ik, nu ben ik ook een. Meneer Van der Meulen uit u Den Haag. Meneer Van der Meulen, ik ben ook een groot voorstander van hard aanpakken. Maar ziet u dat al voor zich? Dat het leger zo ronduit en nieuw door de straten bangert? Wilt u dat dan? Desnoods uh, in burger. Ah. Maar wel gewapend. Gewapend het leger inzetten, meneer Van der Meulen. Ik zie dat nog niet helemaal gebeuren, maar u maakt zich zorgen dat de politie het niet aan kan. In ieder geval dank voor het inbellen en ik dank alle anderen die ook hebben gebeld. Want er wordt massaal gebeld. Ik ga nog heel even kijken op Twitter. Want op Twitter wordt ook massaal getweet, hashtag eens, hashtag oneens. Heel weinig, maar ik zie hashtag eens wel. Wat dacht je van terrorisme? Je verzamelt gewoon kilo's aan vuurwerk. Volledig legaal, maakt er een bom van en boem! En Ed Klever zegt, hashtag eens. ik stel voor dat we het vuurwerk een aantal jaren schorsen, daarmee pakken we de illegale handel in de portemonnee. Dit was Avondspits, ik had het over vuurwerktuig, want ik zeg verklaar de oorlog aan vuurwerktuigen, het OM doet dat ook. Het OM kondigt er zelfs aan in deze uitzending van Avondspits van Omroep WNL dat ze um, eisen gaan stellen van met maar liefst 75% hoger dan normaal. Zometeen is hier Kunststof. Petra Posse presenteert Ellen Dekwits, is de gast. Avondspits en ik zijn er morgenavond weer. Wat mij betreft een hele wakkere avond. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke livegesprekken. Hij schreef zowel het keeltoeschroevende boekje Schaduwkind... als het recent verschenen komische Het Bami-schandaal. Voor zijn debuut Zuidland ontving hij de Acro Literatuurprijs en met Geel Roem Jeruzalem won hij eerder dit jaar de VPRO Bob de prijs Frans Tomese, drie uur lang in gesprek met Maarten Westerveen. Het Marathon Interview. Zometeen van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 En je reis kan beginnen. Wielpinko.nl Dit is Radio 1.